If she just would Some sweet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 maar nu eerst het NOS-nieuws van 7 uur. Dan wel met het NOS-journaal. In Duitsland is de regering van bondskanselier Merkel haar meerderheid kwijtgeraakt in de bondsraad, de Duitse Eerste Kamer. Dat is het gevolg van de uitslag van de deelstaatverkiezingen in Noord-Rijn-Westfalen, de grootste deelstaat van het land. Volgens de exit polls heeft de regerende coalitie van de christendemocratische CDU en de liberale FDP geen meerderheid meer. Beide partijen verloren flink. CDU en SPD zijn voorlopig even groot met 34,5 van de stemmen. In het parlement van de deelstaat is er nu een meerderheid voor een linkse coalitie van SPD, Groene en Linkspartij. De grote winnaars zijn de Groenen die hun zeteltal in Noord-Rijn-Westfalen hebben verdubbeld. De Europese ministers van Financiën proberen het in Brussel voor de open opengaan eens te worden over een stabilisatiemechanisme. Daarmee moet worden voorkomen dat de schuldencrisis rond Griekenland zich uitbreidt. Het overleg is niet eenvoudig omdat ook de elf EU-landen meepraten die geen euro hebben. En ze hebben geen zin om mee te betalen om de euro te steunen. De IJslandse aswolk hangt nu ook boven het zuiden van Duitsland. Daarom is sinds vanmiddag drie uur het luchtruim boven München en Stuttgart gesloten. De meeste problemen waren vandaag in het noorden van Italië... waar honderden vluchten zijn geannuleerd... en ook in Zwitserland en Zuid-Frankrijk zijn vliegvelden dicht. De volgende ronde van de promotie-degradatiewedstrijden in het betaald voetbal... gaat tussen Willem II en Go Ahead Eagles en tussen Sparta en Excelsior. Sparta plaatste zich als laatste door Helmond Sport uit te schakelen.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. al twintig jaar. En jij beleeft het. het. CFM in 2010 al twintig 20 jaar live. live. CFM Met nu bijzonder Zandvoort. Mijn naam is Wonne Roosendaal van radio CFM Zandvoort. Ik ben onderweg voor het programma Zonder Zandvoort... naar Gilles Kok van de Zandvoortse Courant.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 Uh, we hebben het kleinkokarter genoemd op de hoge weg. Het is inmiddels afgebroken en uh, er wordt iets nieuws gebouwd. Maar dat was mijn, uh, mijn ding en dat vond ik erg leuk. En, uh, maar goed, toen kwam spontaan de, krant, uh, de mogelijkheid voor de krant voorbij. En toen had ik opeens twee banen en uh, heb ik uiteindelijk een keuze gemaakt en pensioen verkocht en met de krant verder gegaan. Maar daar komen we vast uh, nog op terug. Muziek uh.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 Eigenlijk wel een positief iets. Het meest echt als ons krantje noemen. En vooral het ons. Daar doen we het ook voor.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 then you could understand this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 ja okay, I'm back. in Rome Made surveyed by another who sees